9 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen blijft stijgen. Het bureau Kredietregistratie BKR verwacht dat eind dit jaar 720.000 mensen een achterstand hebben bij het aflossen van een lening. Dat is 8% van de mensen die een lening hebben. In 2008 kon ruim 6% niet op tijd aflossen, blijkt uit de BKR kredietbarometer. Het BKR sluit niet uit dat de problemen nog groter zijn... omdat achterstanden bij bijvoorbeeld de Belastingdienst... woningcorporaties en zorgverzekeraars niet zijn opgenomen in het overzicht. Bijkomend probleem is dat veel mensen geen zicht hebben op hun financiële situatie. Consumenten die dat wel hebben... zijn volgens het BKR beter te behoeden voor langlopende geldzorgen. De politie neemt ten onrechte het rijbewijs in van dronken fietsers... Dat gebeurt bij 9 van de 25 korpsen. Volgens de wet mag het rijbewijs van dronken bestuurders alleen worden ingenomen als ze achter het stuur van een auto of op de motor worden betrapt. Het landelijk verkeer bevestigt in het Nederlands Dagblad dat sommige korpsen zo handelen. Volgens het parket gebeurt het incidenteel. In voorkomende gevallen wordt de zaak snel door de rechter hersteld. De Raad van Korpschefs noemt het invorderen van het rijbewijs van dronken fietsers onrechtmatig. Alle korpsen zouden volgens de Raad dat moeten weten. In een legerkamp in de Pakistanse stad Gujarat zijn zeven militairen gedood door gewapende mannen. In de stad houdt zich een menigte op van duizenden mensen die protesteren tegen de heropening van de aanvoerroutes voor de NAVO naar Afghanistan. Radicale islamitische politici en religieuze leiders voeren de protestbeweging aan. De politie is op zoek naar de daders van de aanslag. Onduidelijker is of het om leden van de protestbeweging gaat. Nederland heeft nog een Olympische onderscheiding te goed. Het gaat om de eerste plaats uit 1900. Die is toegekend aan de roeiers François Brandt en Roelof Klein. De twee waren de snelste, maar kregen het bijbehorende gouden beeldje niet... omdat ze een Franse stuurman hadden. Die was nodig omdat stuurman Hermanus Brokman niet kon meedoen. Tientallen jaren bleef onduidelijk of Nederland of Frankrijk recht had op de eerste plaats. Het Nederlandse bedrijf Infostrada Sport Group heeft de zaak uitgezocht. Het IOC heeft de eerste plaats nu toegekend aan Nederland. Dan het weer nog veel bewolking en enkele bui. Tussendoor ook wat zon, vrij veel wind. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst zon, later enkele buien en ongeveer dezelfde temperaturen. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan nog zes files. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht 4 kilometer door werkzaamheden. En op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden is eerder vanochtend een zwaan aangereden. Tussen het knooppunt Almere en de Hollandse brug staat 8 kilometer. Maar de weg is weer vrij.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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. We hebben goud. Ja, nog voor de Spelen in Londen zijn begonnen. Maar het is wel een medaille die we nog te goed hadden, zo blijkt. Van de Spelen van 1900 in Parijs. Straks uh, NOC NSF in de uitzending. Maar eerst naar geldzorgen. Want steeds meer Nederlanders komen in betalingsproblemen. Volgens het bureau kredietregistratie is het aantal mensen... met een betalingsachterstand opnieuw opgelopen het afgelopen half jaar. En het aantal zal de rest van het jaar alleen maar toenemen. Peter van der Bos, algemeen directeur van BKR, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het de economie? Ja, ik, ik denk het wel. We zien vanaf 2008, het moment waarop het slechter ging... zien we eigenlijk dat de achterstanden oplopen... Zo van rond uh, net boven de 6%, uh, nu inmiddels uh, naar de 7,7%. Uh, dus het, het heeft zeker met de economie te maken. Maar hoe zit dat dan, meneer Van den Bos? Uh, mensen krijgen minder geld binnen, blijven evenveel uitgeven? Zit het hem daarin? Nou, ik denk dat uh, dat op zich meevalt. Uh, ik, ik, ja, wat, wat wij zien, we doen er niet expliciet onderzoek naar, maar wat we wel zien is dat mensen over het algemeen uh, in de problemen komen op het moment dat er iets, iets gebeurt. Uh, en u kunt dan vooral denken aan bijvoorbeeld echtscheiding. Uh, je blijft met het huis zitten, de lasten gaan door, maar uiteindelijk moet er een tweede woning bijgenomen worden om, om, om te huisvesten. Of, Werkloosheid waardoor het uh, inkomen minder wordt. Of ZZP'ers die natuurlijk uh, ook minder inkomen hebben. Ja, maar goed, dan okay. kun je je uitgavenpatroon veranderen, lijkt mij dan. Maar dat gebeurt kennelijk niet. Uh, ja, dat is lastig. Hè. Vooral als je een eigen huis hebt. Uh, ja, in het verleden verkocht je dat snel. Uh, maar tegenwoordig uh, gaat het natuurlijk minder goed. En zijn het ook nog de persoonlijke leningen? Want er wordt natuurlijk erg voor gewaarschuwd dat dat echt wel geld kost. Worden die toch nog in dezelfde mate afgesloten? Nee, we zien eigenlijk dat uh, persoonlijke leningen uh, uh, niet in dezelfde mate worden afgesloten. Dat, dat groeit eigenlijk niet meer. Het daalt zelfs iets. Hm. Maar je ziet wel dat het aantal mensen wat een persoonlijke lening heeft, dat, dat, uh, dat stijgt dus licht. Wat zou je eraan kunnen doen? Want u geeft aan het zijn uh, toch omstandigheden die veranderen. Dat is soms ook moeilijk te voorspellen. Waar ziet u oplossingen om te voorkomen dat dit nog erger wordt? Nou... Kijk, een van de problemen is uh, dat uh, er zijn, zoals wij dat ook noemen, uh, spookschulden. De, de schuldenproblematiek die we bij BKR zien is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Uh, we zien dat uh, uit, uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat er maar liefst 1 miljoen gezinnen... Dus dan heb je het over meer dan 2 miljoen mensen. in de financiële problemen zitten. Wij um, hebben daar 720.000 mensen van geregistreerd. Dus dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Wat je ziet is dat de schuldenproblematiek zich verplaatst. Mm -hmm. van zeg maar het traditionele krediet, he, consumptief krediet. naar allerlei andere uh, schulden. En waar denkt u dan aan? Aan nou, wat voor soort schulden? Bijvoorbeeld de grootste schuldeisen van Nederland is, is de Belastingdienst. Uh, daar staan uh, op dit moment ook uh, iets van uh, zo'n 400.000 mensen in de schulden die dat uh, moeilijk terug kunnen betalen. En dat wordt niet bij u aangemeld? Nee, helaas nog niet. Hm. En ondergaaft dit ook nog verder de economie? Uh, nou, kijk, de, de, de, een, een, een consultancybureau heeft onlangs berekend wat, uh, uh, wat, wat de schade voor de economie is. En dat is eigenlijk heel groot. We praten over uh, vele miljarden. Uh, wat niet terugbetaald wordt. En als je dat uh, gaat doorberekenen, bijvoorbeeld naar Jan Modaal. Uh, Jan Modaal heeft een inkomen van uh, net zo uh, boven de 2000 euro netto. En jaarlijks, als je dus de totale schuld deelt op, uh, op, op, op ieder Nederlander... dan, dan uh, betaalt Jan Modaal daar een maandsalaris, meer dan een maandsalaris aan. Dus zo'n 2300 euro per gezin... Per jaar zijn we ongeveer kwijt aan het feit dat andere mensen niet kunnen of willen betalen. Ja, dus dat de is een... schade is wel enorm. Dat is een groot bedrag inderdaad. En u zegt meneer Van den Bos, uh, helaas worden dat soort spookschulden... zoals bij de Belastingdienst, uh, woningcorporaties ook en zorgverzekeraars... niet bij ons gemeld. U zou dat wel willen? Ja, we zouden dat wel willen. Want uh, u moet zich voorstellen dat iemand die in de, in de financiële problemen zit... die probeert natuurlijk extra geld te lenen om uh, weer even de nood te leden. de gaten te vullen? Uh, die staat... ja. Ja, die, die stapt dan natuurlijk vaak naar een bank. En u moet zich voorstellen, als die banken dus niet weten dat er allerlei andere schulden zijn, dan uh, gaat die bank die gaat krediet verstrekken en vervolgens zul je zien dat uh, ja, dat krediet dan ook weer in de achterstand loopt. En dan lopen uiteindelijk de achterstanden bij ons ook op. Um, nou zijn er veel indicatoren waaraan de bank ook kunnen zien. Uh, of het zelf of niet goed gaat met iemand... maar uh, er zijn ook heel veel schulden die gewoon onzichtbaar zijn. Dus wij pleiten ervoor om uh, ook die schulden te gaan registreren. Peter van der Bos, directeur van uh, BKR, bureau kredietregistratie. Dank. Tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Douwe Egberts is inmiddels nu echt naar de beurs. De zogenaamde periode van grijze handel is afgelopen... en vanaf vandaag kan er in het aandeel, aandeel DE Master Blenders 1753 gehandeld worden. Economie-redacteur Merel Sikkelorum. Uh, Merel, uh, leg nog even weer uit uh, grijze handel. Hoe zat dat nou? Ja, vanaf 12 juli, uh, ja juni, kon er gehandeld worden in het aandeel, maar dat was nog eigenlijk niet echt, hè? want uh, de orders werden toen nog niet afgewisseld, gewikkeld. Dat wil zeggen dat ze nog niet, dus de aandelen werden nog niet uh, officieel van eigenaar uh, gewisseld. Maar nu is dat dus wel echt het geval. Vanaf vandaag kan er gehandeld worden in dat aandeel, zoals in elk ander aandeel. Um, uh, en ja, is het gewoon uh, officieel genoteerd aan de Amsterdamse beurs. En wat uh, gebeurde er vervolgens met de koers? Wat zien we? Nou, Je zag eigenlijk al, ook in die grijze handel was er ook al een koers... Hè? want uh, ja, er werd dus wel in het aandeel gehandeld... en die koers liep eigenlijk sterk op, tegen de verwachting in. De verwachting was juist dat er uh, veel druk op de koers van het aandeel zou komen omdat um, uh, ja, Douwe Egberts is afgesplitst van het moederbedrijf Sara Lee in Amerika. Dat is een Amerikaans moederbedrijf. En uh, veel van die Amerikaanse beleggers die uh, stukken Douwe Egberts in handen kregen met die afsplitsing, die, die mogen eigenlijk vaak niet in uh, Europese aandelen handelen. Uh, dus verwacht werd dat zij het massaal het aandeel van de hand zouden doen. Maar dat is dus eigenlijk niet het geval gebleken. Of er zijn veel andere Europese investeerders voor in de plaats gekomen. Dat kan natuurlijk ook. Um, uh, dus boven verwachting, 9,80 euro staat het aandeel nu. En dat is toch 20% hoger, ruim 20% hoger dan de openingskoers van 8 euro. Ja, het is dus geliefd. Waarom, waar zit het vertrouwen in in de DE Master Blender 1753? Ja, blijkbaar is er heel veel vertrouwen in de top van het bedrijf. Uh, Jan Benning heeft die top opge opgetuigd eigenlijk. Jan Benning, uh, uh, ja, die was de topman van Servalee, is ook uh, uh, nogal succesvol. Uh, uh, CEO. Hij heeft in het verleden... Numico, het babyvoedingsbedrijf... met veel succes verbeterd en verkocht... aan het Franse Danone. Um, uh, en hij heeft ook grote ambities... met Douwe Egberts. Hij wil het de tweede... koffiebedrijf ter wereld... Uh, van Douwe Egberts maken. Nou, je ziet het ook wel in de kranten. Hij heeft pagina grote advertenties. Hij wil echt een frisse wind door het uh, bedrijf... laten waaien. Nieuwe producten, nieuwe verpakkingen. Alles moet veel beter... en frisser worden. En uh, nou, blijkbaar spreek uh, spreekt dat aan bij beleggers. Er is ook nog een rijke Duitse familie die een rol speelt, geloof ik. Hè? Kan je daar eens wat meer over vertellen? Ja, dat is de Duitse familie Rijman. Dat is de familie die achter is uh, er zit. Dat is een, uh, een groot bedrijf, bekend van onder meer Clearasil en Cagron. Dat kennen we ook wel in Nederland. Um, en zij hebben vorige week uh, een groot belang in uh, Douwe Egbert genomen. Meer dan 10 procent. Um, en dat geeft beleggers dan ook weer vertrouwen. Want ja, ze denken... Als zo'n als, als zo familie zo'n groot belang in Douwe Egberts neemt... Ja. dan hebben ze er blijkbaar zoveel vertrouwen in. Uh, nou, waarom zouden wij dat dan, dan niet hebben? Maar wacht even, Clara Siel, Douwe Egberts, waar zit het verband hier? Wat, wat, nou ja, wat wil de familie met ja, dingen? Uh, het is niet uh, Racketbankers Bankers zelf dat het bedrijf heeft over, uh, overgenomen. Uh, dat het belang, belang heeft genomen, genomen ja. in Douwe Egberts. Maar uh, investeringsvehikels van die familie die dat uh, uh, hebben gedaan. En ze zien dat als een investering? Ze zien dat als een investering voor de lange termijn, zeggen ze. En ze hebben ook nog niet met de top van Douw Egberts gepraat. Goed. Duidelijk. Economieredacteur Merel Stikkeloorn, dank je wel. Straks toch nog één keer de historische overwinning... van Roger Federer op Wimbledon. Is de verkeersinformatie bij de AWB, Dennis Mooi. Er staan nog vier files, Marcel. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat tussen Meersen en Maastricht 4 kilometer. En op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden, bij stad 2 kilometer. Er is een zwaan aangereden vanochtend, maar nu is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. niet met Don't You Worry About A Thing. In de Tour wordt vandaag de eerste tijdrit verreden. Een specialiteit van Leeuwe-Westra. En het moet dus zijn dag worden. Zijn mechanicien Geert van der Meulenbroeken... heeft Westra's speciale fiets voor de tijdrit... gisteravond al geprepareerd. Ik vind van dan met fiets van Leeuwe-Westra. Een buitenblad zessenbeek. echt, ja. Het is allemaal buitenblad, zegt hij, de tijdrit dus... Hij gaat dat hoor. Nee, wel 56, omdat hij dan uh, meer op de minste kroontjes kan rijden, dat de kettinglijn beter loopt. Yes, kunt je voorstellen dat mensen dat niet begrijpen? Nee. Nee, nee, nee. nee. nee dat kunt u niet voorstellen. Ho hoe lang werkt u al uh, met fietsen? Uh, ik zit al 15 jaar in het vak. En die 56 betekent gewoon dat de buitenkant nou, dat ik gewoon heel hard kan fietsen. Hoe, hoe, hoe hoger, hoe harder. Ja, dit is een buitenblad met 56 tandjes. Uh, normaal in de koers rijden ze met 53. Maar in een tijdrit durft dat oplopen tot 58 tanden. Dat is een heel groot verzet. Dat is meer dan 13 meter per trap. En Liebe kan die 58 niet aan? Uh, dat hangt er vanaf van het parcours. Als er uh, verschillende afdalingen in het parcours zitten, dan gaat hij dat wel gebruiken, ja. Maar nu is het helemaal vlak en dan gebeurt het niet? Nee, nee, nee. Uh, voor dit parcours is niet geschikt voor hem met 58 terrein. Hij gaat morgen nog een keer gaan verkennen. De, de fiets gaat zo de auto in. Ze gaan hem morgen vroeg nog gaan verkennen, de kleinste details gaan, gaan uh, uitzoeken. Dan gaat hij kiezen welke voorwiel hij rijdt, welke tubus hij rijdt... en welke versnelling achterin gaat rijden. En dat gebeurt allemaal pas op het laatste moment, die keuze? Ja, ja, ja, ja. we hebben uh, dit parcours van de tijdrit nog niet verkend. Is het niet raar dat het nog niet verkend is? Ja, we hebben uh, alle kools verkend in de Alpen en in de Pyreneeën. Maar uh, die tijdrit hebben we niet verkend. Waarschijnlijk hem heeft de directie daarvoor gekozen... omdat het is misschien één langer stuk. is... Uh, we weten het niet. Hè? Hij is licht, hè, die fiets? Uh, de fiets weegt uh, 8,3 kilo. Een tijdrijft is sowieso zwaarder om te zit met, uh, met de volle wielen. Huh? Uh, de, onze koersfietsen wegen 6,8 kilo. Dus, uh, maar een tijdrijft weegt toch uh, 8 kilo. Eigenlijk, ja. De achterwiel is dicht, het voorwiel is uh, open. Daar zit een driespaak in. Uh, we kiezen voor het driespaaks voorwiel omdat we deze winter in de windtunnel. doen. Uh, gezien hebben dat dat de beste keuze is. We hebben vier verschillende soorten wielen uh, getest: de, de velg 2 centimeter hoog, 4 centimeter, 6 centimeter en de spaks. En de spaks was uh, veel meer aerodynamisch dan de andere wielen. En in die tunnel hebben jullie ook gekeken of wat van pak je dan aan moet en of dat je overschoenen aan moet uh, of niet. Dat gaat echt op de, op, op de wind nauwkeurig. We zijn daar twee, twee dagen heel lang en heel druk bezig geweest. We hebben alles getest. Overschoenen, handschoenen, helmen, posities veranderd, remmetjes eraf... biton bitonoverdrop, biton overdrop, alles, alles, hoger, lager. We hebben er heel hard bezig geweest, maar we hebben heel veel wattage gewonnen. Maar je kunt verder niet oefenen op allerlei schammen die op je arm zitten of spierpijn? Ja, meestal rijden ze nu met een heel speciaal pak, met, met lange mouwen en handschoenen. Er is, niet, er, zijn, er is niet veel lichaamsdeel meer bloot eigenlijk, hè? Al die valpartijen van de afgelopen dagen, heeft dat ook te maken met het frame waar het van gemaakt is? Dat de renners veel makkelijker vallen en veel eerder bij de grond zijn en ze dus niet kunnen tegenhouden? Er wordt veel gesproken over carbons, frames, carbon, vorken, dat ze heel al breken. Maar toen ze met aluminium fietsen en aluminiummiddelen reden, vielen ze ook wel. Maar het probleem is dat de snelheid nu veel hoger ligt. Ze rijden nu het eerste uur vaak 60 km per uur. En toen de valpartij gebeurde, is er ze, ze bijna 80 per uur. Dat is dan normaal dat er heel veel schade is. Dat is geen normaal. Er hoeft maar één iemand een verkeerde beweging te maken of een klapband of iets breken. Dan liggen er 30, 40 renners op de grond. Het gaat veel te snel. Dus je moet eigenlijk langzaam fietsen. Ja, eigenlijk wel. Maar vandaag niet tijdens de tijdrit. Dan is het vol uitgaan over 39 kilometer. Je hoort de reportage van Joris van der Kerkhoff. Spanje dan. Daar uh, kon het de laatste jaren niet op met uh, grootse bouwprojecten. Maar het land zit daardoor nu wel in een diepe crisis. Van de 17 regio's in Spanje, die allemaal een eigen bestuur hebben... is een aantal in grote financiële problemen geraakt. Soms zo erg dat er noodsteun nodig is vanuit de centrale overheid in Madrid. Waar ze ook niet zoveel geld hebben. Correspondent Jessica van Spenger bezocht een groot bouwproject in Valencia. Een foto in woorden. Zou dat lukken? Ja, ik denk het wel. We staan hier bij de stad van de kunsten en de wetenschappen. In het Spaans heet dat La Ciudad de las Artes y Ciencias. En waarschijnlijk is het nu wel bekend, want het is een groot bouwwerk... door een hele beroemde ja, Spaanse architect, Santiago Calatrava, die wereldwijd beroemd is. Waar je in terechtkomt is eigenlijk het Valencia van de 21ste eeuw. Het park doet heel futuristisch aan. Het wetenschapsmuseum dat bestaat uit allemaal grote betonnen... Witte steunberen. Ja, het wordt wel vergeleken met een skelet van een dinosaurus. Of het skelet van een menselijk lichaam. Hier voor ons een enorm glazen oog. Met een pupil in het midden. En we zien zelfs de wimpers. En die kunnen open. En binnenin dat oog, zeg maar die oogbal, zit een planetarium. En een soort IMAX cinema. Waar je dus uh, natuurfilms kunt zien. En je wordt echt meegenomen in een andere wereld. Isabel Vergara woont al jaren in Spanje... en geeft hier rondleidingen, onder meer voor een reisorganisatie. U wordt er heel blij van, hè? Ja, ik uh, doe mijn beroep met heel veel plezier. Ik vind Valencia ook een prachtige stad. Ik heb alle veranderingen gezien uh, zeg maar in de laatste twintig jaar. Want uh, in 1992 hadden we Sevilla, een grote Expo, internationale expo. Uh, in hetzelfde jaar had Spanje ook de Olympische Spelen. In Barcelona, 1992. Madrid was culturele hoofdstad. Valencia... Nou, nah, bestond eigenlijk nog niet eh, op de internationale kaart. Waar je van? Czech Republic. komt uit uh, Tsjechië. Wat vindt u you... van dit complex? Ik like modern architecture, water, glas. is houdt heel erg van glas, van moderne architectuur. Het is mooi, nice, alles hier. Het hele complex kost meer dan 1300 miljoen euro. Het heeft 1,3 miljard gekost, zegt Monika Ultra. Zij zit in de oppositie in het parlement van Valencia. Que pagaremos nosotros nuestros hijos y nuestros nietos. Het is geld dat door onze kinderen en kleinkinderen moet worden terugbetaald. Mientras que en este momento nos recortan sanidad, educación, servicios sociales. En dat dus niet besteed kan worden aan onderwijs en gezondheidszorg. De regio besturen 17 in totaal. Het is een van de problemen in Spanje. Regionaal zijn er hoge schulden en dat is centraal moeilijk op te lossen. Valencia is een van de regio's die in grote financiële problemen zit. En nosotros somos la Grecia de España, no? Je zou ons inmiddels het Griekenland van Spanje kunnen noemen. Verderop een koepel, blauw van glas, achter. Een brug die een beetje lijkt op onze Erasmusbrug in Rotterdam. Het heet de Agora. En als je het van dichtbij zou bekijken... zie je altijd, wat je ook bij Gaudí terugvindt... die kleine ceramiektegeltjes die gebroken zijn... en dan weer aan elkaar geplakt zijn. Een soort mozaïek van ceramiek. Twee weken per jaar hè, wordt het gebruikt, dat gebouw. Een edificio dat caro, dat die kost 100 miljoen euro's. Ja, dat heeft 100 miljoen gekost... en wordt twee weken per jaar gebruikt. Een tennis de segunda, die niet no ni Djokovic, ni Federer ni Nadal... Eén keer voor een tennistoernooi en Nadal en Federer... Die zie je er niet. La Week. En één keer voor de Valencia Fashion Week. las personas pues tenemos ejemplos como este. No? Het was politici te doen om prestigeprojecten, zegt ze. Ze dachten niet na over de financiële gevolgen. Haar partij gaat nu onderzoek doen naar machtsmisbruik en corruptie in de regering van Valencia. Ik geloof dat in de maand april dat er 30.000 uh, passagiers van uh, cruise ships hier zijn aangekomen. Die geven allemaal kopen ze wel wat een souvenir of ze gaan wat eten, ze gaan wat drinken. En Valencia was eigenlijk een beetje vergeten en nu is Valencia hoort er echt bij. Maar dat generaties aan het betalen zijn voor wat hier is gebouwd? Ja, misschien had u die vraag ook kunnen stellen aan de Parijzenaars toen hun Eiffeltoren werd neergezet. Ik geloof dat ze daar ook niet zo tevreden over waren... Maar wat denkt u nu van een Parijs zonder Eiffeltoren? Dat past toch niet? De toekomst moet het leren. Stadsgids Isabella Vergade over de moderne architectuur in Valencia. Een financiële last voor de regio en tegelijkertijd ook de trots van de stad. Roger Federer schreef gisteren geschiedenis op Wimbledon... door voor de zevende keer de titel te winnen. Maar de Britten hadden eigenlijk alleen maar oog voor hun held, Andy Murray. Marcella Meska is nog net in Londen. Marcella, u morgen. Goedemorgen. Ja, zijn de Britten al wel weer een beetje bijgekomen van het verlies van Murray? Nou, ik denk dat ze allemaal meehuilen hoor met uh, Andy Murray. Vanochtend uh, vroeg op het BBC News uh, werd er nog vanaf uh, Wimbledon gerapporteerd en, uh, hoe ze meeleefden met Andy Murray. Maar natuurlijk zijn ze ook uh, te trots op, uh, op hun man. Eh, we hoorden gisteren ook wat analyses over Murray. Dat hij ja, dit toernooi misschien in de toekomst kan winnen. Dat uh, het verlies hem ook sterker maakt. Hoe zie jij dat? Ja, hij heeft natuurlijk uh, al met al een geweldig toernooi gespeeld. Ik denk uh, van al die jaren dat hij nu heeft meegedaan. Hij heeft zeven keer meegespeeld. Uh, hij haalde uh, drie keer eerder de halve finale. Maar dit was echt uh, zijn grote jaar. Hij speelde de belangrijke wedstrijden goed. Uh, tegen Ferrer in de kwartfinale. Tegen Tsonga in de halve finale. En hij maakte het februar heel erg moeilijk. Hij won de eerste set. haalde het beste van het spel in de tweede. Maar ja, jij heeft uh, niet voor niks geword, Joe Federer, de beste speler aller tijden. Die wist die wedstrijd aan het eind van de tweede set te kantelen, won die set met 7-5. Er was nog een korte regenpauze. Maar eigenlijk in set 3 en 4 heeft Murray geen kansen meer gehad. Toen uh, ja, stapte Federer op het gaspedaal. liet hij tennis uh, zien zoals hij in zijn beste tijden speelde. Het dak ging ondertussen ook dicht. Toch ietsjes gunstiger voor de Zwitser. Kon zijn timing en zijn precisie kwam nog beter uit. Ja, en, en, en toen kwam Murray er niet meer aan te pas. Het was een fantastische wedstrijd. Het was emotioneel vooral ook. En die Murray huilend in zijn. Uh, ja, zijn bedankspeech. Um, ik denk dat hij al met al vele harten heeft gestolen. Hij heeft gegeven wat hij had, het is niet gelukt. Maar in de toekomst, ja, ik zie hem echt nog wel een keer dat nooit winnen. Want hij is waarschijnlijk uh, uh, op gras. Goed, dit jaar dus de Roger Federer. Maar bij de dames Serena Williams, is dit nou een comeback van de dertigers? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, 37, 30 jaar, weer terug op nummer 1, historisch. En ja, wie had dat uh, gedacht anderhalf jaar geleden? Toen was hij toch aan het afgeleiden. En maar hetzelfde geldt voor Serena Williams. De laatste twee jaar uh, geen Grand Slam meer gewonnen. Veel gezondheidsproblemen gehad. Uh, veel problemen ook met, ja, de vertrouwen, de overtuiging. Kan ik nog wel een groot toernooi winnen? Uh, in Parijs-Floors in de eerste ronde. En uh, dat was een behoorlijke klap. Dus ja, de, de emotie en ook de oplading nadat ze in de finale van de Poolse Radwanska had gewonnen. Ze was weliswaar uh, huizenhoog favoriet, maar uh, verloor nog de tweede set. Dus het werd nog heel erg spannend, maar die ontlading na afloop was prachtig om te zien. Dus de dertigers, de gouden oude, de, de, de, de, de Serena Williams en Roger Federer, ja die zijn weer helemaal terug. Een comeback van, van hen beiden. En dan over een kleine drie weken natuurlijk alweer... op Wimbledon uh, het Olympisch tennistoernooi. Wordt dat ook weer een prooi voor bijvoorbeeld Federer? Nou ja, hij gaat natuurlijk nu voor de dubbel. Hij heeft uh, ja, zo'n acht maanden geleden... eigenlijk na de US Open... Uh, waar hij zo ja, na matchpoints hebben gehad... verloren van Djokovic... toen heeft hij tegen zichzelf gezegd... nou, ik ga er nog het komende jaar voor alles op alles zetten. Ik wil proberen weer mijn nummer één positie terug te krijgen... Ik wil winnen op Wimbledon en ik wil goud op de Olympische Spelen. Nou, Dat doe je natuurlijk niet met één week trainen. Dat is een programma, een plan van acht maanden. En daar heeft hij echt alles voor gedaan. Hij heeft de grote toernooien niet kunnen winnen. US Open niet, Australian Open niet, Roland Garros niet. Maar hij is nu beloond voor zijn, ja, voor zijn, voor zijn geloof in zichzelf... maar vooral voor het harde werken, wat hij toch heeft gedaan. En ja, met het vertrouwen wat hij nu heeft en het grastennis wat hij heeft laten zien ja, is hij natuurlijk toch ook weer favoriet voor het goud. Dus misschien gaat hij wel de dubbel maken. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn en uh, weer het zoveelste record voor uh, Roger Federer. We zien er naar uit. Marcella Mesker, dank voor je commentaar. Radio 1, het NOS journaal. Meer mensen hebben moeite met het aflossen van een lening en Nederland toch eerste op de Olympische Spelen. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen blijft maar stijgen. Het bureau Kredietregistratie verwacht dat eind dit jaar ruim 700.000 mensen een achterstand hebben bij het aflossen van een lening. 8% van de mensen met een lening. In 2008 kon ruim 6% niet op tijd aflossen.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 Nederland heeft nog een Olympische onderscheiding te goed. Het gaat om een eerste plaats uit 1900. Die is toegekend aan de roeiers François Brandt en Roelof Klein. Die twee waren de snelste. Maar ze kregen het bijbehorende gouden beeldje niet, want ze hadden een Franse stuurman. Die was nodig omdat de Nederlandse stuurman voor de finale uit was gevallen. Het Nederlandse bedrijf Infostrada Sports Group heeft de zaak uitgezocht. Hebben de laatste 112 jaar dat, is dat altijd een dispuut geweest. Er zijn allemaal mensen die zich daarmee bezighouden. Alleen de database van het IOC wordt uh, opgeschoond, daar helpen wij bij. En nu is besloten dat deze wel aan die Nederlanders toevalt. En wij dus eigenlijk een eerste plaats bij kunnen tellen.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 De politie neemt ten onrechte het rijbewijs in van dronken fietsers. Dat gebeurt bij negen van de 25 korpsen. Volgens de wet mag het rijbewijs van dronken bestuurders alleen worden ingenomen als ze in de auto zitten. Of als ze op de motor worden betrapt. Het landelijk parketteam verkeer bevestigt in het Nederlands Dagblad dat sommige korpsen inderdaad zo handelen. Volgens het parket gebeurt het incidenteel en wordt de zaak dan snel door de rechter hersteld. Voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag verschijnt vandaag de eerste getuige tegen de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Radko Mladic. Het is naar verwachting een Bosnische moslim die in 1992 zijn vader en oom verloor toen het leger van Mladic 200 moslims en Kroaten afslachtte. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt de zaak. Het is een, een gruwelijk schokkend relaas over hoe het dorp kapot werd geschoten, hoe ze op de vlucht raakten, de mannen van de vrouwen gescheiden en uiteindelijk in een hinderlaag liepen. De mannen zijn vermoord, hij overleefde het zelf omdat hij net te jong was om als strijder te worden gezien. De aanklagers willen in totaal 413 getuigen oproepen. Radkom Ladic wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan 7000 moslimmannen en jongens rond de val van de moslimaklaven Srebrenica. Bij een brand in het centrum van Zutphen zijn drie mensen gewond geraakt. Eén van hen ligt nog in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. De politie. Het was een grote brand met veel rookontwikkeling. En uh, daarbij zijn uh, elf panden in de omgeving uh, uh, ontruimd. En 13 bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen bij, door de gemeente Zutphen. De brandweer bestreed het vuur met groot materieel. Rond half zes was de brand in Zutphen bedwongen en de oorzaak is nog niet bekend. Dat was het nieuwsoverzicht: Het Weerbericht van Weer Online. Het is momenteel in een groot deel van het land bewolkt en in het Waddengebied regent het. De temperatuur ligt nu rond 15 à 16 graden. Nou, vanochtend blijft het op veel plaatsen in het land bewolkt. In het uiterste noorden en op de Waddeneilanden regent het dus van tijd tot tijd en dat houdt de hele ochtend nog aan. Vanmiddag wordt het in het noorden geleidelijk aan droger en in de rest van het land komt de zon er wat meer bij. We zien dan een afwisseling van stapelwolken en zonnige momenten. Het blijft niet overal droog, want vooral in het binnenland ontstaan in de loop van de middag lokaal een paar buien. Het wordt vandaag 18 graden aan zee tot 21 à 22 graden in het oosten van het land. Er staat daarbij een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en die is bovendien ook vlagerig. Vanavond verdwijnen de meeste buien, komende nacht is het droog en koelt het af naar een graad of 12 Morgen dinsdag is er opnieuw een afwisseling van wolken en zon. Smiddags vooral in het binnenland een plaatselijke bui. En er, sta, er staat uh, aanzienlijk minder wind dan vandaag en het wordt zo'n 21 graden. Goedemorgen. Nog tot 10 uur luistert u naar het NOS Radio In Journaal. Acht bergbeklimmers zijn afgelopen week omgekomen in de Alpen in Zwitserland. Alle acht tijdens de afdaling. Een van hen is een 20-jarige Nederlander die afgelopen zaterdag uitgeleed... en maar liefst 700 meter naar beneden viel. We hebben contact met Edward Becker, Nederlandse berggids in Zwitserland... met een officieel diploma. Goedemorgen, meneer Becker. Goedemorgen. Even naar de bergen waar de ongelukken zijn gebeurd. Op de Eiger, de Lagenhorn en de Dent Blanche. Ken kent u die bergen? Uh, ja, ik ken al die drie bergen. Ehm... Um... De Dam Blanche is hier vlakbij waar ik nu sta. Ik ben in Zermatt, met uitzicht op de Matterhorn. En die Dam Blanche ligt hier net achter. En ik ken inderdaad altijd die bergen. Hmm. Zijn ze gevaarlijk? Uh, die bergen... Er zijn een enorme echo in even tussendoor. Ik weet niet of dat eruit kan, maar... Um, die bergen, ja... Dat zijn serieuze bergen, alle drie. En um, inderdaad, als je naar de statistiek kijkt... Dan is de Matterhorn de meest dodelijke berg. Uh, de Eiger, ik dacht op de tweede plaats. Mm -hmm. En uh, de Dame Blanche, zeker de Laginhoorn, die horen daar ook bij, ja. Hm. Maar meneer ja, Becker, nou, acht klimdoden in één week. Hoe wordt daar in Zwitserland op gereageerd? Ja, in Zwitserland wordt daar... Ja, ik denk, je moet het eigenlijk een beetje zo voorstellen. Misschien dat de reactie hier uh, hetzelfde is als... In Nederland, als er ongelukken zijn op de Waddenzee of op zee of met zeilboten... Uh, ...ongelukken in de bergen, dat uh, is een beetje inherent aan, uh, aan bergbeklimmen. Uh, ja. en, en, en het is verder ook zo dat de, de reddingsdiensten, die zijn professioneel. Uh, dat wil zeggen, die mensen doen hun werk. Uh, de helikopterpiloot, de berggids die met de helikopter meevliegt. Uh, als het slecht is, daar is een arts altijd bij als uh, het slecht weer is, het, uh, gaan ze zonder helikopter gewoon te voet. Maar het is een professioneel georganiseerde uh, ja, reddingsdienst. Uh, wat zou dan de reden kunnen zijn dat er acht uh, mensen om het leven komen in één week tijd? Uh, wordt gezegd bijvoorbeeld dat dat te maken kan hebben met onervarenheid... maar ook met de hoeveelheid sneeuw die is gevallen. Waar ziet u de oorzaken? Ja, misschien een combinatie van beide. Het is inderdaad zo dat er nog erg veel sneeuw is... Um, de temperaturen zijn heel wisselend. Er, er valt voortdurend nieuwe sneeuw bij en dan is het daarna overdag weer erg warm. Waardoor je inderdaad een, een gladde soort sneeuw krijgt. En, en als die op de rotsen ligt, dan heb je natuurlijk toch minder grip. Dat is uh, absoluut een feit. Um, en de ervarenheid... Kijk ja, in, in Frans zeg je la montagne ne pardonne pas bergen die pardoneren, niet die zeggen niet pardon, um, ja, het is één uh, klein foutje, heeft uh, ernstige gevolgen, uh, helaas. En het is natuurlijk uh, toch wel schokkend, uh, zoveel mensen. En ja, voor de, zeker als iemand zo jong is, uh, 20, voor de achterblijven is het natuurlijk niet zo, niet zo fijn. Hè. Is het ook misschien te jong om zo'n berg te gaan beklimmen? Worden er eigenlijk eisen gesteld aan bergbeklimmers die omhoog willen? In principe worden er geen eisen gesteld. Dus die bergen zijn vrij hier, je kunt uh, doen en laten wat je wilt. Je kunt het met een vriend doen, je kunt het alleen doen, je kunt het met een berghets doen. Dat is geen uh, wetgeving. Um, en de leeftijd, ja goed, toen ik zelf die leeftijd had, toen klom ik ook uh, dit soort bergen. En uh, ja, Een bekende bergklimmer heeft ooit eens gezegd, ja, als je het geluk hebt dat je de fouten van je jeugd overleeft, dan, uh, dan word je een goede klimmer. Um, ja, je ziet dat natuurlijk. Jonge mensen, nee op zich. Ze dus zijn natuurlijk vaak wat minder ervaren. Ja. Maar ook wel weer fit. Um, ja, dat is gewoon triest. Ja, meneer Becker. Nou, we zijn blij dat we met u nog konden spreken vandaag. Ja, succes, succes vandaag, want u gaat de berg weer in hè, met de groep. Ja, we gaan nu omhoog, inderdaad. Uh, richting uh, de Breithoorn. Nou, ja. mooie dag dan maar. Bedankt voor uw verhaal. Oh, Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Ja. Dan naar Frankrijk, want daar is ophef ontstaan over een televisieuitzending... over de schutter van Toulouse, Mohamed Mera. Daarin zijn telefoongesprekken te horen die de politie heeft gevoerd met Mera, vlak voor zijn gewelddadige dood. Hij schoot op 19 maart drie schoolkinderen en een onderwijzer dood... en verschant ze zich daarna in zijn flat in Toulouse. Na een belegering van zo'n ruim 30 uur en lang onderhandelen... Verstormde de politie de woning? In het vuurgevecht dat toen ontstond, kwam uh, Merra om het leven. We hebben nu contact met uh, Rondinker in Parijs, onze correspondent. Ron, wat is er te horen in die geluidsfragmenten? Ja, de opnames bevatten geen nieuwe inzichten of zo. Geen onthullingen uh, over de toedracht van die aanval op zijn uh, appartement. We wisten zelfs van de opnames. Hè, ook de citaten uit de opnames waren bekend. Het is dus de toon van Mera die opvalt. Uh, de kalme manier van spreken. Hoewel het allemaal slecht te verstaan is. Uh, de fragmenten zijn inmiddels al op YouTube terug te vinden. Uh, dramatisch is het moment als hij aankondigt dat hij terugkomt op zijn besluit om zich over te geven. Uh, je weet, Mera had in het begin van die omzingeling gezegd. Ik wil niet sterven als een martelaar. Maar daar komt hij later op terug. En dan uh, hoor je dat ook in die opnames. Uh, de agent die met hem in gesprek was, die vraagt dan... Uh, waarom wil je niet overgeven? Wat is er aan de hand? Ik is er aan een probleem? Is er een verantwoordelijkheid? Nee, nee. Het is niet. me je. je zei, met dat is we zullen zien, zegt die agent nog, die net gehoord heeft dat Mira dus aankondigt zich tot de dood te zullen verdedigen als de politie zou besluiten om zijn flat binnen te gaan. De afloop is uiteraard bekend. De politie viel dat appartement binnen en Mohamed mira werd gedood bij de schietpartij die, die daarop volgde. Hoe is deze televisiezender, TFA, eraan gekomen, die opnames. Het is dus onbekend uh, hoe ze eraan zijn gekomen. Hebben ze in deze reportage ook niet onthuld? Uh, het ministerie van Justitie hier in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld om uit te zoeken hoe het materiaal daar terecht is gekomen. Want dit zijn natuurlijk uiterst gevoelige audio-opnames. Dus uh, je zou mogen verwachten dat, dat maar een handvol agenten daar de beschikking over hebben. Dus misschien uh, heeft iemand het met opzet gelekt. Goed, we, uh, we, hebben, we hebben er geen uh, verklaring voor op dit moment. We weten het niet. Hebben de nabestaanden al gereageerd? Ja, er is een uh, storm van protesten opgestoken hier in Frankrijk. De nabestaanden hebben ook aangekondigd dat ze uh, TF1 willen gaan aanklagen... omdat ze zich gegriefd voelen. Uh, een van hen zei, ik wil niet via TF1 horen... Uh, hoe de stem van de moordenaar van mijn vriend klinkt. Uh, ook het ministerie van Binnenlandse Zaken... heeft zijn teleurstelling uitgesproken over de uitzending. Minister Vals van Binnenlandse Zaken zegt... deze opnames hadden nooit uitgezonden mogen worden. Dus dat krijgt nog zeker een staartje. Met name omdat TFV uh, niet van tevoren had aangekondigd... dat men over dat materiaal beschikte. Uh, dat er geen waarschuwing is gekomen. Dat heeft de woede nog alleen maar vergroot. Hoewel... Ja, de woede is uiteindelijk ook gericht tegen de autoriteiten. Althans de woede van de nabestaanden. Want ze vinden dat die dat materiaal veel beter hadden moeten beschermen. Ja. Maar goed, de heeft het uitgezonden. Wat is dan weer hun verweer? Ja, de, de, de hoofdredacteur van TFH die verdedigt zich. Die zegt dat het een document is met een hoge nieuwswaarde. Uh, dat dat de uitzending uiteindelijk heeft gerechtvaardigd. Uh, hij noemt als voorbeeld uh, dat we leren hoe Mera zijn opleiding heeft gekregen van Al-Qaeda. Uh, hij voegt eraan toe dat ze vier uur aan materiaal hebben in totaal. Dat ze zeer selectief te werk zijn gegaan om te voorkomen dat uh, de emoties nog hoger zouden zijn opgelopen. Of dat er uh, waardevolle informatie naar buiten zou zijn gekomen. Bijvoorbeeld de namen die de agenten uh, gebruikten. De, die worden weggepiept. Uh, dus hij vindt dat ze verantwoordelijk zijn uh, te werk gegaan. De rest van Frankrijk denkt daar op dit moment wat anders over. Ron Linker vanuit Parijs. De Olympische medaillespiegel voor Londen ziet er goed uit. We hebben een gouden medaille voor winst bij het roeien in 1900. Jawel, we wisten het alleen niet. Straks NOC en NSF daarover. Over de verkeersinformatie kan ik kort zijn. Er zijn geen files meer, zo meldt de ANW goede Reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. <laughs> no. Never played the base, sherri De Radio 1 Sportzomerbus. En bij de Sportzomerbus gaat het ook over de bus vandaag. Onder meer, Prem Radication, goedemorgen. Wat ga je doen? Goedemorgen Marcel. Vanmiddag, zoals jullie vanochtend al lieten weten, wordt dat uh, convenant ondertekend. En het gaat daar heel erg over de uh, cameratoezicht, noodknop voor de chauffeur, trainingen voor het personeel. En nu wil uh, uh, het, het grappige of het, grappige, nu wil het bijzondere dat de Haagse trammaatschappij, de HTM, al deze maatregelen die in het convenant ingevoerd gaan worden, al hebben ingevoerd. En omdat mensen uit de praktijk het altijd beter weten dan de bobo's. Els de Wijs, hoe lang bent u al trambestuurder? 23 jaar. Hier in Den Haag op de tram? Hier in Den Haag, ja. Hoe is het gesteld met de veiligheid? Nou, Bij de HTM is dat heel goed uh, ge uh, georganiseerd. Dat is eigenlijk al jaren. We hebben in elke tram en bus uh, camera's hangen. Uh, we hebben een noodknop. Uh, er wordt heel veel aan trainingen gedaan, sociale veiligheid. En werkt het ook? Het werkt inderdaad. Het is, uh, ik bedoel, Als er een incident is, dan is, staat het sowieso op de beelden. En dan kan, als het ernstig is, uh, worden die gelijk veiliggesteld. En dan kunnen ze mogelijk een dader pakken. Je bent begin jaren 80 begonnen, hè? 23 jaar geleden, eind jaren 70. Als, nee, uh, eind jaren 80, Eind, eind jaren 80, ja. ja. Uh, heb je die agressies zien uh, opkomen en weer minder zien worden? Nee, die heb ik op zien komen, ja. En uh, beschrijf dan wat er gebeurt. Je bent een vrouw, je draait in allerlei diensten. Als je met die agressie te maken hebt, wat kan jij als bestuurder doen? Uh, je kan zelf een heleboel doen, dus je moet dus ook wel een beetje tolerant zijn, zeg ik altijd. Je moet soms wel eens dingen accepteren dat je denkt van eigenlijk kan dat niet. Als mensen aankomen lopen en je hebt wit licht... En je moet eigenlijk gaan rijden en denken, ja, zal ik hem meenemen of niet? Nou, als je hem niet meeneemt, dan ben je in een, uh, ja. een heel lelijk uh, geval, laat ik ja. dat zo maar zeggen. Dus het is een constante afweging. En ja. uh, naast Jos staat Arno Maaskant. Arno, jij bent ook teamleider? Uh, nee, uh, vestigingsassistent. Dat wat, is, wat doet dat? Uh, dat is eigenlijk een troubleshooter. Als de bestuurders iets uh, meemaken, uh, dan uh, na de gebeurtenissen ga ik ze opvangen. Oké, okay, je bent ook tramchauffeur zelf. Wat kan je doen om mensen op te vangen die met agressie te maken krijgen? Uh, nou ja, je, je, je laat hun, dat zeg je doen, wat hun hebben meegemaakt en uh, hoe hun het ervaren hebben. En dan kan je op inspelen en dan kan je ze uh, in bijstaan. Maar Arno, uh, als de volgende ochtend die aap of die uh, patjepeer die jou heeft beledigd of met agressie beheegd weer die tram binnenkomt, wat kan jij dan als trambestuurder doen? Uh, in eerste instantie zou je dan uh, de centrale verkeersleiding uh, weer kunnen oproepen. En dan uh, vragen of die be, diegene de, de tram uh, uitgehaald wordt. Uh, daar zijn uh, speciale vod voor. Uh, die hebben wij rondlopen uh, in Den Haag. En uh, eventueel uh, kan de politie direct ingeschakeld worden daarvoor. En uh, die zijn altijd heel snel ter plaatse. Voel je je veilig als trambestuurder? Uh, soms wel, soms niet. Het ligt eraan hoe de situatie zich voordoet. Maar uh, door het algehele verhaal is het, uh, is het goed. Bij de HTM met camera's, beveiliging in de wagens. Lara, Marcel, straks heb ik een gesprek met de minister en iemand van Viola. En dan zal ik proberen te kijken of het wel enigszins zal helpen, dit confinant. De Sportstomerbus. bus vandaag over veiligheid in het openbaar vervoer. Het is negen minuten voor tien. U luistert naar het NOS Radio in journaal nog tot tien uur. Nederland heeft het eerste goud al binnen op de Olympische Spelen. Al gaat het dan wel om de Spelen van 1900... Infostrada Sports Group uit Nieuwegein, een bedrijf dat cijfers en feiten verzamelt over sport, heeft dat ontdekt. Directeur Filip Henneman legt uit voor wie dat goud zou zijn. Dat goud zou uh, uh, voor de roeiers brand en klein moeten zijn. Die met in de finale met een Franse stuurman. En omdat er een Franse stuurman in zat, die overigens in de race daarvoor nog niet in zat... Um, hebben ze dat aan gemengde teams toegewezen. Terwijl het voor elke sportkenner evident was dat die aan hun toegewezen zou moeten zijn. En het IOC heeft op advies van Infostrada de eerste plaats toegekend aan Nederland. Gert Slot van NOC NSF, goedemorgen. Goedemorgen. Volkomen terechte beslissing, vindt u? Jazeker, nog sterker. Er zijn zes eerste plaatsen gehaald toen. Dus wat dat betreft uh, is dat uh, alleen maar gerechtigheid. Ja, en die zes zijn, uh, of die andere vijf zijn wel beloond met goud of... Nee, want gouden medailles werden niet uitgedeeld. Ook niet aan het roeien. Daarom tellen wij hem ook niet in de 100 gouden medailles mee. Bovendien, het was een evenement. wat eigenlijk plaatsvond in de maanden van de wereldtentoonstelling. En de wereldtentoonstelling in Parijs had bedacht: wij willen een sportevenement. Dus die zijn een sportevenement gaan organiseren. En het Olympisch Comité internationaal had gezegd: wij willen graag de Spelen in Parijs. En dat hebben ze gecombineerd. Aha, maar deze telt dus niet mee als gouden medaille. Het was ook geen medaille, het was een beeldje. Was een beeldje. Dat hebben we al eerder begrepen. Maar het geldt niet ja. mee als goud op de Spelen. Nee, wel als eerste plaats. Wij tellen die, die zes natuurlijk wel mee bij de eerste plaats. Maar er was een prachtig bronzen beeldje. La Chanson was de, was, de, was de titel van dat beeldje. En dat is overigens ook weer teruggevonden. Het is nog bij de kleindochter van Brandt. Kijk eens aan, en, uh, wij begrepen wel dat, dat er uh, iets zich had afgespeeld hè, in, in dat team, dat er uh, eerst geen toewijzing was omdat er een, een Frans jongetje uh, in de boot was geklommen, omdat uh, een van de, de, de stuurmannen, Brokman, niet aan de finale mee kon doen. Wat, wat weet u over dat verhaal? Ja, nou, het is zo dat zij in de serie uh, roeiden ze met Bokman. Alleen dat uh, ging hun niet snel genoeg. En Bokman was een stuk zwaarder dan degene die zij daarna in de boot hebben genomen. Mm. En dat was een Fransman, dat klopt. Een Fransmannetje, geloof ja. ik, hè? Niet, niet Qua... zo heel groot. <laughs> niet zo groot en niet zo zwaar, dat klopt. Uh, overigens, uh, uh, ja, en twaalf jaar oud. Ja, heel jong. Ja. Ja. Um, het, en dat was dan de reden voor, voor um, de organisatie destijds... om ze niet de eerste plaats te gunnen? Of nou of ja, er zijn daar, daar, daar... Daar heel veel verschillende verhalen over. Kijk, het is zo dat, uh, dat, dat wij ervan overtuigd zijn... dat één dat van de twee zelfs niet geweten heeft... aan de Olympische Spelen te hebben deelgenomen. Het waren wereld uh, kampioenschap, wereldtentoonstellingkampioenschappen en daar werden tal van beeldjes, medailles, allerlei andere dingen werden uitgereikt en in dit geval was het een wedstrijd met bronzen beeldjes en uh, ja dat, dat is later is dat, uh, toegevoegd en terecht hebben we ook ontdekt als een Olympische Spelen-evenement hmm. maar toch nog even meneer Slot, het ja. is toch wel belangrijk dat dit nu is toegekend hè? en die andere vijf wilt u ook nog? ja die hebben we al Oh, die hebben we wel. Ja, kijk, bij die ene was oh, het ik was zo, even dat daar was een, een, een Fransman in. En dat betekent dat het wat onduidelijk was wat het IOC ermee zou doen. Kijk, dat betekent zowel bij het IOC als bij ons. Kijk, wij bestaan 100 jaar nu. Ja. Dat betekent dat wij sowieso heel erg terugkijken naar wat gebeurde er eigenlijk in die 100 jaar. Dat is vanaf 1912. Nou, dit is zelfs daarvoor, maar daar kijken we ook naar... En we hebben ontdekt dat daar zes gouden medailles gehaald zijn. En, en die vijf die staan al wel, die anderen, aan Nederland toegewezen. En bij deze was er kennelijk enige discussie. Wij hadden hem al wel geïncasseerd, zeg maar. Precies, ja. Maar hij hoort er ook echt bij. Nu helemaal, officieel. Ja, en wij, wij, wij, wij blijven, dat is een heel mooi begrip, die gouden medailles vanaf... Antwerpen, Karp, als zeiler heeft dat uh, daar met zijn ploeg uh, de eerste gehaald. En dat telt door tot Nicolien Sjouwbrei in Vancouver. 1920, en dan blijft die van Nicolin Sjouwbrei de honderdste. Zeker, zo is dat. Geert Slot van NOC-NSF, hartelijk dank voor deze opheldering. Graag gedaan. Goedemorgen. We blijven bij de sport, want uh, wij gaan naar Frankrijk. In Arc-E-Senan is de tijdrit over 41,5 kilometer begonnen. Gio Lippens, yes. hoeveel renners zijn er al vertrokken? Nou, uh, we hebben er al een paar die onderweg zijn. Uh, het is uh, Brice Feiju die al vertrokken is. Uh, Tyler Farrar, zwaar gekwetst. Hè, sprinter, vaak gevallen deze Tour. En Jimmy Angoulvan. Dat zijn... Uh, nou, Angoulvan is nog niet eens weg. Maar die staat op dit moment op het startpodium. Maar dat zijn uh, de renners die op dit moment uh, vertrokken zijn. Albert Timmer, die komt ook zo meteen uh, in actie. Die zal de eerste Nederlander zijn. En je weet het, hè, het gaat via het omgekeerde klassement. Dus de nummer laatst begint. En dan uh, iedere twee minuten weer een andere renner. En uiteindelijk beginnen we dan om... Uh, 9 minuten over half vijf begint Bradley Wiggins... de gele truitdrager dragen aan zijn tijdrit vanuit Arquet-Cenon. We zitten hier aan de finish in Besançon... in afwachting dus van die eerste renners. Maar ja, het is 41,5 kilometer over glooiend terrein. Dus het zal nog wel eventjes duren voordat ze hier zijn. Een klein uurtje zo'n beetje, nou, iets minder zelfs. En dan zijn ze gewoon hier aan de finish. Dan krijgen we de eerste tijden. Maar het wordt een lastig dagje voor met name die Nederlanders... die niet echt geweldig goed hebben gepresteerd in deze eerste week. Dat is dan een eufemisme. Maar wie weet, misschien... Ik kan Liebe Westra vandaag wel iets moois laten zien. En hij komt wat later in actie. En dan uh, zullen we gaan kijken van of hij een hele goede tijd kan neerzetten... als Nederlands kampioen tijdrijden. Oké, okay. Gio Pins, dank je wel voor je Goed, fietsen dus de hele dag door. Thijs van der Brinken ook bij jou en Willemijn Veenhoven. Uh, wie fietsen er nog meer binnen bij jullie? Uh, Gert-Jan uh, advocaat, is bij ons te gast. Uh, vandaag start het proces tegen Mladic. En uh, hij praat ons bij over wat er allemaal gaat gebeuren. Hij is zelf advocaat van Karmans die mogelijk moet getuigen daar. Goed, Thijs van der Brink en Willemijn Veynhoven, zoals gezegd, na 10 uur met de Radio 1 Sportzomer de hele dag. Wij wensen u een prettige dag. Volg de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nOS.nl